Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Nederlandse Axo Nobel heeft een overnamebod... van de Amerikaanse concurrent PPG afgewezen. Dat meldt Axo in een persbericht. Daarin staat ook dat de verfproducent een speciale chemietak gaat afsplitsen... en zich helemaal gaat toeleggen op de productie van verf en coatings. Gisteren ging het gerucht dat PPG een overnamebod... of een fusievoorstel voorbereidde. Geen van de bedrijven wilde daar gisteren op reageren. De bankensector overweegt het aantal geldautomaten... verder terug te brengen vanwege plofkraken. Volgens de vereniging van banken werden geldautomaten... eerder vooral met gas opgeblazen. Tegenwoordig wordt in 80 van de plofkraken... zware explosieven gebruikt. Banken, politie en justitie maken zich daar zorgen over... omdat daardoor de schade aan gebouwen... en het risico voor omwonenden groter is. En ook vannacht was er een plofkraak met veel schade... In Uithoren bij Amsterdam is vannacht de gevel waar de geldautomaat in zat grotendeels weggeblazen. VVD-lijsttrekker Rutte betwijfelt of er de komende kabinetsperiode een wet komt over bij een voltooid leven. In het Nederlands Dagblad vraagt Rutte zich af of dat gewenst is. Vorig jaar nam het kabinet onder Ruttes leiding het principebesluit dat mensen onder begeleiding van een stervenshulpverlener een eind mogen maken aan een leven dat zij zelf voltooid vinden ook als ze niet ziek zijn. Dat besluit moet nog in een wet worden uitgewerkt. Volgens Rutte is er in het kabinet flink over gediscussieerd... en volgt hij in dit soort gevoelige kwesties de leidraad bij twijfel niet doen. De verhoging van de onroerende zaakbelasting, OZB... is in veel gemeenten nog steeds te groot, vindt de vereniging Eigen Huis. In 156 gemeenten stijgt de OZB met meer dan 2 procent. En dat is volgens Eigen Huis tegen de afspraken. In de Limburgse gemeente Bezel stijgt de OZB het hardst met 21 procent. Ook in Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel stijgt de OZB flink met zo'n 15 procent. Het weer er nog vanochtend in een groot deel van het land mist. In het zuiden wat regen. Later vandaag breekt af en toe de zon door en valt er een enkele bui. Het wordt een graad of 12. Morgen is het droog en in de middag wat zon.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 Het. En Zandvoort zal het ook houden en dat blijven, houden. En, blijven houden. En ja. houden. en we gaan dat uh, zeker merken in ons programma, want er komt weer een keur van Zandvoort dus voorbij. En uh, Thomas Verhoek is er inmiddels al uh, van het uh, Albertijn. Dat is de eerste waarmee we gaan praten. En daarna komt uh, Christine Bol van de Taoïstische Tai Chi lessen. Museum, podium. Ja, ook podium. nog tussendoor, ja, ja. En dan komt er ja, de overlast van de hangjongeren in de Leijsterstraat. Roy Dongen gaat daarover spreken. Er komen geen bewoners bij. Maar hij gaat vertellen wat er is gebeurd. intussen. daar schijnt dat de politie er een, een, een plan of, heeft. Nou, heeft een plan, dus had, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Ik had wel dat van uh, Hang Herten gehoord daar in die buurt. Hang Herten. Ja. Die, die, die zijn er ook. <laughs> ja. Tweede uur. Wethouder Kuipers komt praten over de toeristische visie. Die is deze week uh, aangenomen met uh, twee partijen die tegenstemden. Ja. Daar kunnen we wat over vragen. En uh, daar hebben we ruim de tijd voor. Daarna ja. praten wij met Wim Peters. Komt de Gay Parade naar Zandvoort? Ja, heel, heel, heel spannend. En we hadden nog Leontien Trijber Treiber van de Zandstroom, maar ze heeft zich ziek gemeld. Ja, Beterschap, uh, Leontien. Goed, wij zitten hier uh, met ongeveer het vaste team. De techniek Kasper Gurrensen. Uh, de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En jij, Gerry, die naast mij presenteert. Ja, goedemorgen, Ben Zonneveld. Die uh, heeft de eindredactie gedaan. De koffie is voor Gert van Kuik. En de presentatie doen wij samen. Ja, gezellig. Nou, dat is prima zo. Uh, meneer Voek. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk om weer te zijn. Ja. Ja, en ik moet zoeken naar <laughs> de <Goedemorgen. laughs> <hadden> beste winkelketen <coughs> Sorry, van, uh, van het jaar. Ja. Ik heb waarschijnlijk op de verkeerde site gekeken. Want hoe, hoe, hoe, uh, bij welke uh, organisatie is Albert Heijn de winkelketen van het jaar geworden? Dat, dat heet de uh, organisatie uit GFK. GFK, en GfK doet uh, uh, heel veel onderzoek in, in de supermarktbranche. Um, alle supermarkten kennen ze ook wel, want uh, we gebruiken heel veel cijfers, ook over de concurrenten. Uh, zij uh, produceren cijfers over marktaandeel. Uh, en inderdaad over, over stijging van uh, ja, hoe ze gewaardeerd worden door de klanten. En uh, voorheen hadden ze twee keer in het jaar een, een groot rapport. Mm -hmm. uh, en daar deden wij het als Albert Heijn de laatste jaren eigenlijk helemaal niet goed in. Ach jee. Er uh, waren we, ja, er zakte we uit bijna uit de top 10. Oh. Uh, oh. Dus, uh, oh. ja, een jaar geleden waren we plek nummer 8, geloof ik. Dus uh, daar waren we niet blij mee. Uh, maar de laatste tijd, en zeker het laatste jaar, gaat het gewoon hartstikke goed met Albert Heijn. Uh, we hebben een, nieuwe, ja, een nieuw bestuur, een nieuwe topman uh, uit Zandvoort. Uh, de heer Kolk. Dat scheelt. Dat, dat scheelt, ja. Dat scheelt een hoop, ja. Ja. kijken ja. ja. Blik, kijk, kijkt hij naar de organisatie ja, ja. en die heeft een hele duidelijke missie en visie uh, neergezet. Wat is zijn, uh, zijn verschil dan? Wat is zijn draai ten opzichte van de vorige uh, uitgezette, uitgezette lijn? Nou, ik, ik vind meer dat er nu een, uh, een, een duidelijke lijn staat van waar Albert Heijn naartoe wil. En, uh, um, en dat we weer trots mogen zijn. Mm -hmm. En voorheen waren we een beetje geobsedeerd... Uh, en dat is maar ook een beetje mijn eigen mening... maar door de boekhouders, zeg maar. Dus dat we alleen maar kijken waar, waar, waar zijn de kosten... hoe kunnen we nog meer kosten schrappen... in plaats van ja wie zijn we nu eigenlijk... wat is on onze identiteit. Ja, we staan bijna 130 jaar... Uh, ja, dat, dat doet niemand ons na bijna. Ja. En, en waar zijn we ontzettend trots op... en waar zijn wij bekend om. Uh, en dat is ook met name om uh, innovatief te zijn. Dus vaak is Albert Heijn de eerste supermarkt... met een bepaald initiatief dat er gekopieerd werd door de ander. Nou, de laatste jaren ja, was dat gewoon minder. Hè, ja, bijna ja. omgedraaid, ja. En was dat landelijk dan ook, dat Albert Heijn niet goed scoorde? Ja, ja want die, die, ja, inderdaad, ja. Dus dat was een landelijke, landelijke uitslag. Um, en um, ja, dat was, was wel iets om zorgen over te maken. Dus eigenlijk zijn, is Albert Heijn weggezakt door, uh, door, door, door regels en cijfermatig denken. Ja. En andere... Uh, veel andere bedrijven, niet alleen supermarkten... die gaan meer op identiteit en uh, wie zijn we, wat doen we? Ja. Dat is door een zandwoord weer opgepakt. Ja. Ja. En uh, die stijgende lijn is dus duidelijk te zien. Ja. In, is dat in één keer omgeklapt of heeft dat, hem, heeft dat iets geduurd? Want je bent nu dan uh, Beste winkelketen volgens uh, GFK... Ja. Hoe lang heeft dat geduurd voor die, voor die stijgende lijn? Nou, dat, dat heeft wel even geduurd. Want ik, ik denk dat Wouter nu anderhalf jaar uh, uh, aan het zet is. Uh, de eerste Missie en Visie uh, uh, is gepresenteerd in uh, november... niet afgelopen jaar, maar 2015. Dus daar gaat toch wel wat overheen. Ja. Uh, voordat het ook doordruikt zeg maar, naar alle ja, 900 winkels die we inmiddels hebben. Is dat te voelen bij je personeel? Ja. Um, ik denk het wel, want we zijn weer met, vooral met leuke dingen bezig. Uh, waar we heen, uh, we dus doen dat eigenlijk zelf, maar waar we voorheen toch een beetje streng waren. Met jongens, het moet nog sneller, het moet nog uh, uh, in minder tijd gedaan worden. Zijn we nu bezig met: oké, okay, hoe kunnen we een commercieel krachtige winkel neerzetten? Hoe kunnen we onderscheidend zijn? Hoe kunnen we initiatieven pakken uit de bu uh, buurt? Wie heeft er een leuk idee voor uh, de Nationale Schoonmaakdag die eraan komt? Dus veel meer uh, naar. Wij betrekken, hè? ook uh, het personeel erbij betrekken. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar ook dus met leuke dingen bezig zijn. Ja. En dat heeft toch uh, geen zin, hè? toch? Nou, ja, blijkbaar heeft dat ja. ze we weerslag. Ja. Op, uh, op die uh, verkiezing. Ja. Is dat echt een, een, een brons... Die GFK, dat doet hij alleen uh, levensmiddelenbedrijven? Eigenlijk wel, ja. CBL, ja. Is ja die, waar ik keek, dat was een hele lijst van allerlei soorten winkels. Dus het ja. gaat waarschijnlijk niet zo diep als uh, Nee, dit echt, uh, Ja, de GFK is echt voor de supermarkt en levensmiddelenbranche eigenlijk. En wat, wat pakken zij als, uh, als eikpunten? Een paar, hoor. Uh, ja, met name ook gewoon hoe, hoe de gewaardeerd wordt door de klant. Dus zij meet gewoon echt uh, uh, de, de, de klantwaardering voor, voor de winkels. Dat is en, toch het belangrijkste, geloof ik? Ja, Zeker, Jeetje, zeker. En dat, nou ja, dat merk ik zelf ook. En die nieuwe winkel helpt daar enorm bij. Maar wij doen naast dat GFK allerlei onderzoeken doen. doen wij vanuit Oberhein ook onderzoeken. Daar schrijven wij vaste klanten vooraan. En daar ook zien we een hele stijgende lijn. Zeg maar. in, in het filiaal, in, in dit je filiaal, je? ja. Dus dat mensen het echt waarderen. En uh, ja, we zijn nu. Het zal het dat zijn. kun je ook wel zien, hè? Ook want het is altijd hartstikke druk. Het is hartstikke druk, ja. ja dus is hartstikke ja. leuk. Maar we zijn nu zeven maanden na opening. of acht maanden na opening, natuurlijk. Uh, eind juni opgegaan. Ja. En nog steeds komen mensen echt naar me toe: van ja. hoor, ik vind het zo fijn. Ja. Leuk, Zo'n ja. leuke winkel. Ja, dat, dat is geweldig om daar niet uh, te mogen werken. Heb je wel eens gesprekjes met. Uh, met mensen dan? Of loop je zelf in de winkel? van Goh. Ja, uh, ja, ja regelmatig. Ja, regelmatig. Dus, uh, je ziet hem overal lopen hoor. Ja, ik ben, uh, ik ben, vaak, ik ben vaak aanwezig. Jij je, je, je bent klant voor ja, ja. Ik spreek hem ook aan. Ook ja, ja. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja. Daar, zijn, ja, nee, zeker, daar zijn managers voor ja, ja, Zeker. En, en het leuke is, uh, en daar vergis je ook wel eens in, en vandaar dat ik ook wel met deze, uh, ja, deze koers eens ben met Albert Heijn. Uh, je bent meer dan een commercieel bedrijf. En ik ben altijd ook van mening geweest, dus ik had wat moeite met de maar ik ben van mening geweest dat de resultaten komen als je tevreden bent, als werknemers zich lekker voelen, als klanten zich lekker voelen, dan komen die cijfers uiteindelijk vanzelf. En als je ook ziet hoe je in zo'n winkel, ja, hoe mensen naar je toe komen en wat voor levensverhalen ze met je delen. En sommige mensen zijn er gewoon elke dag. Die komen elke dag gewoon ja, een koffie doen. Bootschofje doen, bootschofje doen en een, een klein dingetje. Een of gewoon met bekende even. Dus het is veel meer dan alleen een het sociaal, bedrijf. Ook gewoon een sociale ontmoetingsplek. Ja, nou het, is, het is natuurlijk duidelijk al. Als je in een winkel komt en er loopt een medewerker met zo'n gezicht... of er loopt een stralende, tevreden medewerker rond. Ja, dat scheelt heel erg. Ja, dat scheelt als consument kom je binnen in een bedrijf... en je kijkt eerst naar wat er rondloopt. Ja, sfeer is heel bepalend. Ja. Het ja. is wel grappig dat uh, Albert Heijn dan omdraait naar die sfeer en beleving toe. Ja. Want beleving is natuurlijk een heel groot woord tegenwoordig. Alles moet beleefd worden. Ja. Dus nu ook boodschappen ja. ja, maar ik denk ook dat het, dat het ook wel uh, moet. Want ja, op een gegeven moment, uh, ja, zeg maar kosten, die, kosten schrappen is eindig. Je kan op een gegeven moment, uh, ja, bepaalde kosten blijven houden. Ja. Ja. Terwijl in principe omzet <coughs> oneindig is. Hè? De ja. groeiende omzet kan, kan altijd. Ja. Ja. Uh, en dus bezig zijn met hoe kunnen we daarmee bezig zijn. Uh, en die sfeer en die beleving uh, vergroten. En dan echt even op, op 9+. Plus, hè, dat is een beetje de term die erbij hoort. Service ja. 9+. Plus. Ja. Maar hoe kunnen onze klanten echt nou uh, thuis laten voelen? Ja. ja, daarmee bereik je veel meer. En concurrentie hè, natuurlijk ook. En concurrentie. En dat, en dat is ook uh, en dat, inderdaad wat, Is er concurrentie? Uh, tuurlijk. Het zit, uh, we hebben ja, Dirk, we hebben ik, de Deka. We hebben... In de buurt zitten de, de Deka. Uh, ja, ja, maar ik geloof dat dat die, nog geen concurrentie is. Nou ja, dat, dat, dat weet ik. Ik ken hun cijfers niet. Die weet GFK wel, maar ik weet hun cijfers niet. Maar uh, ik, ik denk zeker ook al maar in, in, in Noord, dat die echt wel zijn eigen klanten heeft. Maar wat hij terecht zegt, ja, kijk, voor de concurrentie is het natuurlijk ook handig om te doen. Want sfeer en, en, eh, en, en, en ja, tevreden mensen, die zijn moeilijk te kopiëren. Ja, dat, dat is als je en uh, uh, als je bij de deca binnenkomt en je zou daar iemand zien zitten die niet uh, gezellig is... Dan loop ik weg. Dat, dat is de sfeer en beleving. Ja. Nou, is dat niet zo ja. bij de deca Ja, nee, nee, nee. nee. Maar uh, het is wel, echt, echt belangrijk. Concurrentie, het is wel concurrentie, belangrijk. Het is wel belangrijk. Ja. Concurrentie gevoel. <coughs> Sorry, dat zal de cijfers moeten uitmaken. Ja. ja. Ja. En net wat ik zeg, die krijgen ik natuurlijk niet. Nee, nee, nee, nee, nee. die. Uh, daar oh. het, nou, het. Ik heb de indruk dat die al die winkelketens als blokker en dergelijke, dat die ook teruggaan naar dit soort concepten. Ja. Uh, de klant is belangrijk, zeg ja. maar. Ja, je, je, je, je moet ook wel. Zeker een blokker, natuurlijk voornamelijk non-food. Ja, die, ja. die markt wordt helemaal wel overgenomen door, door de internet. Ja. Ja. Uh, dus ze moeten gaan nadenken: wat ze je toegevoegde waarde nog als winkel? Ja. Uh, hoe kun je, je nog onderscheiden? Ik rij wel eens langs dat uh, pick-up point in, uh, in Heemstede. Ja. En de ene hoor ik het is goed. En als ik er langs kom is hij dicht. Uh, loopt dat? Um, de, de, de, de, de internetwinkelen bedoel ik dan nou. Niet, ja. niet specifiek dat opwikkelpunt. Nee, die, die cijfers zijn, zijn wisselend. Um, en dat is ook iets... Uh, ook weer innovatief iets wat we geprobeerd hebben. En wat bij sommige gebieden heel goed loopt. Alleen, uh, wij hebben dan een beetje gekeken naar Amerika. Waar het, wat dat vaak gebeurt. Mm -hmm. Alleen het grootste verschil tussen Nederland en Amerika is dat uh, mensen hier relatief dicht bij de winkels wonen. Ja. Uh, als ik voor mezelf kan... Ik woon in Amsterdam. Ik kan in een straal van 100... Uh, ja, of 1 kilometer kan ik naar vijf Albert Heijns, alleen al. Uh, dus dat, dat is een trend dat mensen toch denken van, nou ik, ik ga wel even uit huis of uh, als ik terugkom van werk rij ik wel even langs de winkel. Uh, en daarnaast is het ook zo dat heel veel producten, en met name de versproducten, producten, vinden mensen gewoon uh, fijn om het te blijven zien. Ja. Om even ja, die tomaten te voelen wel. en die paprika uh, die te ja, zien. Je, die zien. Die appel wil ja. je gewoon even zien. Ja. Kijk, ja. voor wasmiddelen en dergelijke uh, ja, ja. Dat, dat, dat, is, uh, dat is niet zo spannend. Nee. En dan geloof ik ook wel dat dat steeds meer uit supermarkten supermarkt uiteindelijk uh, gaat, uh, ja. weggaat. Ja. Dan, dan maar, krijg je alleen maar freshmarkt alleen ah maar ja, ja, maar ja, ja, ja, ja met name wel ja. Ja. ja gewoon echt de de, de, de verse goederen uh, zonder van die nieuwe winkel. Nou ja, we hebben nog ruimte ja. zat om ook wat vers nog allerlei <laughs> leuke, leuke dingen te doen. Ja. Uh, nou, de, kunnen jullie ook uh, een, bijvoorbeeld een kookidee uh, zeg een kookeiland. Dat dat was vroeger ook zo in Haarlem, hè? Ja. Of nog ja. uh, verse producten laten zien aan de klanten. Uh, soort uh, demonstratie model. Ja. Uh, yeah. ja, maar je ja. ook bij de, de, de, de uh, bij verschillende andere markten hebt zeg maar. Ja, precies uh, in de Excel. Hoofddorp heeft het ook nog wel. Ja, ja. bepaalde uh, formules die dat, die dat nog hebben. Ja, dat is, is zeker... dat geen optie nog? Ja, dat zou wel een optie kunnen zijn. En we, we hebben af en toe doen we, doen we wel eens wat, zeg maar. Als ja. bijvoorbeeld, uh, met kaas of zo. Met kaas of, of ja. verse ja. pompoensoep. Of uh, toen het wordt eerst koud dat de ertsoep gingen maken vanuit, vanuit de verspakketten. Ja. Dus we hebben inderdaad wel zo'n uh, meubel ja. aanwezig. Okay. En uh, daar proberen we af en toe wat leuks mee te doen. Maar dat zou uh, misschien nog wel wat regelmatiger kunnen. Ja. Ja, dus als jij een keer wil uh, appeltaten bakken, dan kan je dat bij al met Ja, en weet je, uh, en het doen. ruikt ook heel lekker. ja je, er, er komen mensen op af, ja zeker, ja, zeker. Ja, dat ja. Denk geloof ik ook ja. <coughs> Jullie krijgen een nieuwe buurten. ja Tenminste, ja. de buren gaan uitbreiden, moet ik uh, ja. uh, vertellen. Ja. Volgende week gaat die open uh, Ik neem aan dat je daar heel nauw bij betrokken bent, want de pand is van Albert Heijn. Dus ik, dat je stiekem ja. even naar binnen kijkt. Zo. Ja, ja. Um, er is nogal wat uh, commotie geweest over de doorloop naar de Grote Krocht, de grote krocht uh, leegstand, enzovoort, enzovoort. Ja. En ik heb gesproken met de ondernemers en ze zeggen, wij merken gewoon dat het verplaatsen van de ingang voor ons uh, uh, tegenvalt. Want mensen gaan er daarin, komen daaruit, gaan niet meer de krocht op. Ja. De doorloop was gal en gal, ja. wat door een aantal mensen natuurlijk niet gebruikt wordt, want ze willen niet door die uh, drankwinkel. Nee. Uh, het oude pand van Horneman. is dat een optie? Ja, zou kunnen, maar uh, Hoorneman of, heeft, heeft ook juist in zijn winkel. In zijn winkel. In zijn winkel, <coughs> en heeft hij heeft heel veel meters voorop gegeven, want dat is ook een onderdeel uh, ja, van zijn strategie. Hm. Om ook de, de doorgang naar de grote krocht te, te vergroten. Hij heeft gewoon in zijn winkel een heel breed pad. Dus je kan nu heel, heel makkelijk met je winkelwagen uh, daar doorheen. En waar kom je dan ongeveer uit? En ik probeer het even in het plaatje Ja, dus dat is echt te een. Ja, ter hoogte van de oude uh, ingang van de Albert Heijn. Eigenlijk nog meer de grote krocht op, dus nog meer richting. De, de schoenmaker. Ja, waar onze nooduitgang zat vroeger bij de dan Kom je dan achter in de winkel binnen? Maar ik kan nee, ik, nee, je komt gewoon voor, bij hem voor in de winkel binnen. Ja, ik bedoel, als ik door zijn winkel heen loop? Uh, bij Albert Heijn? Ja, de, de, hoe, hoe ja Albert Heijn Dan komt u achter het kassapark uit inderdaad. Oh, okay. dus, uh, achter, dus ik ben ook voorbij het klaphekje, zal ik maar zeggen. Ja, ja, alleen je, kunt, je moet dan nog wel even langs de informatiebalie. En, en dan rechtsaf de winkel in. Maar de doorgang naar de, naar de Grote Krocht. Wordt, wordt met die fantastische winkel. want ik heb stiekem mogen kijken. Ja, dat is al best. Uh, wordt, uh, wordt, daarmee, uh, ja, wordt daarmee beter. En nou, ik, ja. ik verwacht er ook een hoofd van. Ik ben ook heel blij dat hij dat doet. Ik, vind, ik dat heb ik ook tegen hem gezegd. Het is wel een verrijking van de, gro van de ik Grote Krocht. echt geweldig. Ja. En hij neemt natuurlijk wel risico's. Want het is, en als je het gaat zien, is het echt een lap, uh, ja, is groot, het he? echt hoor. Een grote winkel. Ja. Maar ik vind wel dat hij een hele duidelijke visie heeft. Lek. idee van wat hij daar gaat, gaat brengen. Dus ik verwacht daar een hoop reuring van. Dat nou ja, uh, was ook wel ja, nodig. Hè? Zeker weten. En ja, ik, ik, ik wens hem ook het beste. Ik vind het uh, fantastisch dat hij het doet. Ja. Ja, hij gaat uh, vanavond dicht en ja. volgende week open. Ja. ja. En uh, in het bijzijn van, uh, van jullie uiteraard. Ik vond het leuk om uh, het verschil tussen de twee uh, branches even uitgelegd te hebben. Ja. Uh, nou ja, Albertijn uh, blijft in Zandvoort. Zeker weten. Uh, uh, zeker in combinatie met Horneman en Van ja. Ja. ja, Prima, prima dankjewel. voor de komst. U bedankt voor de uitnodiging.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 Een gezamenlijk optreden van de dames Christine Bol, Taoistische Tijd Chilessen. -tij Welkom. Goedemorgen. En Noortje Olimore van het Museumpodium. Jullie ja. moeten samen één microfoon delen, dus laten we even met Noortje beginnen. Ja. Uh, museumpodium. Morgen. Wat gaan wij weer voor leuke dingen doen? Zondag 5 maart, we hebben het Zandvoortse mannenkoor. Die zijn hier uh, al geweest, vorige week. Om zich voor te stellen, ja. het nieuwe bestuur en zo. En het is onder leiding van Arjen van Dijk. En ze komen geloof ik met z'n dertigen. Ja. Ja. Dus het museum staat open voor iedereen. Want er kunnen er nog veel meer bij. Ja. Dat klopt. Waar <laughs> laat je ze optreden? Achterin de hoek? Achterin, ja. Achterin. En dan worden er wat stoelen ingezet en iedereen schuift aan. En wij hebben. Uh, voor die tijd om twee uur beginnen we met een rondleiding door het museum. Dat is leuk. Ja. En dan wordt er wat verteld over de stijlkamers die mm -hmm. we hebben. Maar we hebben nu natuurlijk ook datje design. Dat is hartstikke ja, prima, leuk. mooi, fantastisch. En dan hebben we daarna koffie en thee en een sapje. Mm -hmm. Dan hebben we een uurtje optreden en daarna weer koffie, thee en een staal. Nou, Dus het wordt een hele gevulde middag op... Het is een hele een gevulde middag en het is helemaal nou. gratis. Nou, dan zal het wel waarschijnlijk weer <lacht> hartstikke druk worden, want ik als het voor niks is... <lacht> dan komt iedereen. <lacht> <lacht> maar ja, het optreden van het Santos Mannekoor uh, vind kom. ik zelf ook altijd wel uh, ja. Ja, speciaal. Het is, het, het is van heel heen. serieus tot heel komisch. Ja. Ja. En uh, ze zijn gewoon goed, zeker nu ze weer streng begeleid worden door de dirigent. Ja. ja, wat gaan ze zingen? een thema. Ik heb dat de zee, weet ik, dat de zee? Ze niet. Meestal nee. hebben ze. Er zijn ook liederen van de zee in een repertoire. <laughs> nee, dat klopt. Nee, nee, maar de van ze ze... maar ze zingen ja, ook altijd het zandvoort van Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik, ik vond het wel leuk. <kwijnt> om het, uh, ja, we zijn bezig met Dutch Design. Dat is geland. Tot hoe lang is die uh, Dutch Design nog? Oh, wacht even hoor. Ja, die Dat weten we wel ergens. Tot en met 15 maart. Ja. Dus hij of zij die nog naar Dutsy Zijn wil komen krijgen. Heel mooi, heel tentoonstelling hoor. Is echt aan een aanrader. Ja. Nog een week, een ja. Ja. goede week. Ja, dus kom uh, deze en aanstaande week naar het museum voor Dutsy Zijn. Maar morgen kan je dus... Komen. Morgen, 5 maart, om twee uur rondleiding. Half drie, een lekker drankje. Drie tot vier het mannenkoor. En dan daarna weer even een ja. drankje. Zeg, en Noor, weet je al iets over het museumpodium van dit jaar? Of ben je nog mee nou, bezig? Nou, ik ben bezig met juni. Mm -hmm. Want wij hebben nu vier maal per jaar. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben dan op dat moment... krijgen we een tentoonstelling wat gericht is op circus. Oh, dus ik denk aan oh. dikhoes. Ja, maar daar ben ik nog mee bezig. Leuk. Nou, dat wordt natuurlijk altijd Leuk. wel een, uh, een uh, zeer speciaal programma. Ja. Daar ja. gaat hij waarschijnlijk ook niks van vertellen. Nee. Als hij hier op de radio nou. is, vertelt hij ook allerlei dingen, behalve wat hij gaat doen. Ik moet... <laughs> nee, maar dat vind ik altijd... Dat vond ik dat de vorige wel. keer ook Ja, zo. dat Leuk. was een En Fred, Fred Rozenhout, gaat hij wat doen? Nou, Fred is natuurlijk... Ja, hij is, is al heel, heel druk, maar hij is ook heel druk zo. En ja. volgens mij doet hij alles op een beetje laag pitje. Maar hij ja, komt hij niet moest... in het museum. Op en dit Fred, Fred moest het wat rustiger aan doen, heeft ja, hij ja. verteld. En dat doet hij Begrepen, ja. uh, we gaan zo over naar uh, Christine. Dus morgen, 5 ja. maart, museumpodium. Gratis en voor niks. Kom om twee Vond uur voor oude. de rondleiding. Ja. En daarna is het een kopje koffie. Optreden van het Zandvoersmannenkoor En daarna is het napraten ja. voor een hele gezellige zondagmiddag. Noortje, bedankt. Okay. Ja, dankjewel, Noortje. Wij zien het uh, nieuwe programma weer uh, tegemoet. tegemoet. Prima. De microfoon die wordt even verschoven naar Christine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga anders daar zitten dan. Oh, nou, no, zo kan oh. het ook worden. Ja hoor, uh, prima. Kijk. Oké, okay. nou, we worden steeds dichterbij gezet. <laughs> <Ja>. <laughs> goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Kirsten. De touw is het lessen beginnen weer, lees ik. Maar zijn die ooit wel eens gestopt dan? Nou, uh, in Nederland niet. Nee, nee. maar in nee. Zandvoort wel? In Zandvoort uh, zijn we even weg geweest... Uh, in verband met uh, dat mensen die doorstroomden... eigenlijk naar een doorgaande klas. Okay. Het bleef een beginnerklas. Uh, maar het bestand in Haarlem... <coughs> want daar hebben we uh, ons clubhuis uh, mm -hmm. in deze regio... Uh, het bestand aan instructeurs is wat uh, uh, opgelopen, dus we kunnen nu weer een beetje buiten Haarlem lessen gaan verzorgen. Dus we zijn weer teruggekomen op Zandvoort. Uh, na, uh, we zijn daar tien jaar geleden begonnen. Ja. Iets van drie jaar ja, ja. lesgegeven. En uh, dus eigenlijk in het pluspunt begonnen. En daar uh, zijn we ook weer terug nu. Want het is een prachtige locatie daar. Ja. Uh, je hebt het over het uh, begin. Lessen, gevorderde lessen. Ja. En dat zandvoort bleef hangen in, uh, in de, beginner, in de uh, klas. In ja, ja Want ja, zandvoorters ja. willen toch niet zo graag... Uh, doorstromen. Door, nou ja, doorstromen uh, willen ze wel. Maar ze willen niet van zandvoort af. Ze oh, dan moeten ze, ze naar halen Ze moesten naar Haarlijk ja, oh, okay. ja. Dus nu, ja. als ik het dan goed begrijp... Uh, zijn diezelfde zandvoorters die het allemaal zo leuk vinden. Die zijn en En zijn weer terug. En die gaan nu... In Zandvoort ja. de gevorderde lessen volgen. Ja, ja dus we beginnen allemaal weer uh, bij de beginnersklas. Maar, uh, ja, en dan stroom je dan... Uh, je stroomt leuk. gewoon door. Dus eigenlijk... Eigenlijk wordt er gewoon drie uur les gegeven. En uh, we ja. beginnen weer met het aanleren van de set van 108 ja. bewegingen. Ja. En dat gaat gewoon stapsgewijs. En dat ga je dan weer verfijnen in ja. die doorgaande klas. Ja. Dus eigenlijk begin je weer gewoon helemaal opnieuw. Ja. Ja. En ook met en, en de mensen die al, al geweest zijn. Ja. En die vinden het ook prettig om... Ja. Te blijven en. Ja, ja. ja. Is de grote groep Christine? Uh, we hebben zo tussen de 16 en 20 oh, mensen Oh, dat is nee, best, best goed. Ja. Dat is best ja. een grote groep. Ja. En afgelopen donderdag zijn we dus weer opnieuw begonnen met uh, een proefles, is altijd gratis. En, uh... het museum wel. Ja, precies. Alles, <laughs> ja, alles, ja, alles gratis. Dus dan komen de mensen wel. Ja, Dat dan zei dan je je wel. Ik wilde je meteen eigenlijk vragen of je op 14 september... dan is het mobiliteitsdag even tussendoor... of je dan ook een proefles wil geven. Nou, uh, buiten. Oh, dat even eventjes Kou over je misschien hebben? even buiten de uitzending kunnen regelen. Nou ja, dan staat het maar vast. Ja, toch? ja precies. Ja, maar nou, het goed. is dus een groot succes ja, dat ja, ja. we weer terug zijn ja, op Zandvoort. Leuk. En mensen kunnen dus gewoon blijven. Beginners beginnen om half tien. En de doorgaande klas die komt er dan om half elf bij. En ik ga door tot half één. Zag je het, uh, want jij bent een van de eerste orde. Nee, nee. Ja. Zag je het vervallen? De, uh, je bent een grote groep en dan zie je het heel langs in elkaar... Uh, zakken, maar jij ja, blijft precies. actief. Ja, ik blijf actief. jij gaat wel naar Haarlem uh, toe? Ik, ik ga wel naar Haarlem toe. Het doet me gewoon goed. Ah, ja. En uh, ja, de, de, de kracht inspanning op een uh, hoe heet zo'n uh, workout? Ja, ja. Uh, hoe noem je die dingen? Les. Dat vind ik gewoon niks. Uh, dus ik ben gaan zoeken van wat is voor mij wel uh, wat ik jaren kan blijven doen. En dat is voor mij tai chi. En dat geef, geef je zelf ook les? Ja, ja. Ja. ja, en ik mag dus ook die doorgaande ja, ja, les geven. Uh, ja, die kan natuurlijk ook wel. beginnersklas, doorgaande les? Ja. Is er een, een eindklas of is het oneindig? Nee, nee dit is, uh, je begint ergens mee. En, uh, en dat zijn de basissettings? Uh, ja, je, je, je komt op de taoïstische tijd hier. pad kom je binnen ja. en dat is jouw pad. En uh, ja, dat uh, gaat gewoon zijn weg. En uh, jij doet het anders dan ja. dat ik het doe. Maar uh, alles wat je doet is prima. Wat is het? Het verschil, want ik heb wel eens naar jullie les gekeken. Ja. En daar staat iedereen keurig dezelfde bewegingen te doen. Ja. Wat is dan het verschil van jou en mijn pad? Uh, de verdieping daarin. Want uh, een beweging, als je die in de klas aangereid kijkt. Ja. Ja, die is, die, uh, ja, dat is het begin. Maar je kan daar veel meer uh, strekking in krijgen. Of ja, uh, yeah, uh, beweging. Het is allemaal geënt ge ge ge ge ge op uh, doorbloeding. Gezondheid bevorderende hmm. bewegingen. En ook innerlijk? innerlijk? Ja, zeker. Lopende meditatie wordt het vaak vergeleken. Je wordt er dus, rustig van in je hoofd. Okay. Lessen duren ook twee uur. Om uh, eventjes gewoon echt helemaal uit je eigen dingetje maar te zijn. Maar dan sta je twee uur bewegingen te maken? Het wordt onderbroken voor een kopje tof, okay. koffie thee. En uh, daarna. Want dan kan je ook een beetje socializen met de mensen om je heen. En niet dat je na een maand nog niet weet hoe het is. Dus Staat. wie er staat, Dat is een beetje jammer. Dus uh, mensen kunnen ook hun verhalen kwijt. En uh, van de week hadden we ook uh, uh, en taart en uh, bescheid met muisjes. Nou, Kijk, dus, uh, ja, ja. het is ook echt voor de gezelligheid bedoeld. Ja. En ook voor mensen die uh, slechter benen zijn, de fijnstoelen. Hm. Tai Chi kan ook vanuit de stoel gedaan worden. En uh, nou, allemaal. wordt het zo allemaal ook goed? aanbevolen? Ook dit ja. Tai Chi. Bedoel ik bedoel zeg maar vanuit medische oogpunt. Ja, ja. ja, ja. fysiotherapeuten mm -hmm. die raken hier ook steeds meer bekend mee en bevelen het aan om uh, mensen aan het bewegen te krijgen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. ja. ja. en uh, ja, we staan uh, zondags ochtends ook op strand bij een beetje mooi weer. Ja. Uh, bij welke, staan we welke tent? Gewoon, uh, bij welke tent? De haven van de Zandvoort. Haven. Dus voor de rotonde. Ja, ja mooi. Ja, ja. Daar staan we aan de vloedlijn en dat is ook een extra dimensie. En uh, gewoon lekker bewegen met elkaar en uh, gewoon een uurtje... ...en dan ergens koffie drinken ja, is het, voor degene ja. die dat wil. En uh, ja, ieder wisszijnsweegt. Oké, okay, dus uh, Taoïstische Tai Chi leven weer in Zandvoort. Gaat weer bloeien. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn... ...hoe maken ze contact met jullie? Via Pluspunt of via jullie zelf? Uh, via jou ja, misschien? Uh, we, we kunnen naar de website www.taoisttaichi.nl. Maar je kan ook op uh, pluspunt de website. Daar heb je uh, overige cursussen. Wat er aangeboden wordt. En daar krijg je ook je een link op naar link, onze, ja. onze website. Proefles is gratis. Leuk. En hoe gaat dat Altijd. verder? Uh, hoe gaat het verder? Hoe in, de de je? in de financiën? In de financiën. Ja, de kosten. Want je, wordt lid, word je, je wordt lid van of, de vereniging. Oké, okay, je wordt lid van de vereniging. En daarvoor mag je lessen volgen. En of je dat nou hier op Zandvoort doet. Of in Haarlem, of in Helmond, of in Chicago. Uh, of waar je ook is bent op vakantie. Het dus. is een wereldwijde oh, okay. vereniging. En je bent lid, dus je mag overal lessen volgen. En of je dat nou 1, twee of vijf keer per week wil doen, dat maakt niet uit. Hoe meer tijd en energie je erin stopt, dus des te meer krijg je er ook voor nou, terug. terug. Ja. Ja. Ja. Ja. En betaal je dan? Nou? Uh, voor uh, studenten en 60 60-plussers is het 22 euro per maand. En het standaardbedrag <laughs> is 32 euro, dus dat zijn ook... Niet echt de kosten. Maar het is ook een donatie aan de vereniging. Maar het is mooi: de oplichter van de vereniging wilde niet dat financiën een blokkade kunnen zijn voor het volgen van lessen. Dus mocht je in de bijstand zitten of wat ook, kom met me praten en dan uh, kunnen er is, we vast iets uh, overeenkomen. Er is altijd uh, wel iets te regelen. Ja, dat dus dat is en ja. we hebben ook beginneraanbiedingen. Want wij denken dat je na een maand toch nog niet echt precies weet wat het voor je kan nee. doen. Dus, dus wij gaat denken zoeken. van uh, betaal drie maanden, je krijgt vier maanden les en dan weet je een beetje van is dit iets voor mij? Ga ik hem even door. een zoeken of kun je van, ja. niet. Ja. Okay. zie je uh, mensen in en uit uh, ja, want dat er zijn nu ook dus van, nou, een heleboel mensen die hier gewoon ook weer terugkomen. Ja, nu. dat bedoel ik. Die dus uh, dit gemist ja. hebben. En, uh, want we hebben mensen die terugkomen. We hebben mensen die ja, nieuw zijn. Ja. En mensen die dubbel gaan. Want die uh, hebben volgelessen ja. in Haarlem. Maar die wonen op Zandvoort. En ja. dus die denken: Ja, maar Nog, ik ga nog even een lesje mee. Ja. Ja. ja, dat mag ons niet. Helemaal leuk. Ja, ja. leuk. Ja, precies. Leuk. Goed. Het contact met de Taoïstische Chi kan gelegd worden via jullie website. En kan ook via Ja, ja. Overige kussens. Ja, precies. Uh, nou, de financiën hebben we het over gehad. Ja. Uh, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En uh, veel plezier in het uh, Taoïstische Tai uh, gaat zeker lukken. Dank, Dank, je, je, wel. Dank wel je wel voor deel, deze uitzending. Ja. Dank je wel. stukje van dit uur gaan wij praten met Roy Domme, bewoner in Zandvoort en ook lid van de VVD. Ja. Goedemorgen. He Helemaal jongen. juist. Goedemorgen. Goedemorgen. De VVD? <laughs> uh, goed, hè, het gaat prettig in de peilingen. Dus dat is landelijk gezien een, een hele goede zaak natuurlijk mm. voor ons. Uh, en ook voor alle mensen die... Uh, de voor de VVD landelijk, peilingen? Ja, het gaat nog een stuk beter in de, in de peilingen. Hebben dan jullie uh, de, de PVV te... al ingehaald? <laughs> nou, het is nu een nek aan nek race. Gelijk, gelijk door... toch, zijn ze nu? Eerst was het een groot, groot verschil en nu ja. is nek -nek dus dat, uh, het een nek aan nek race. Komt dat omdat uh, Mark Rutte uh, altijd lachverdicht en positief uh, de campagne doet. En dat uh, meneer Wilders op het ogenblik uh, even wat terughoudend is geweest... maar nu alweer in Volendam het hele dorp opstelt heeft op gekregen. Ja, als ik heel eerlijk zijn, meneer Wilders communiceert maximaal... in 140 lettertekens op Twitter over het algemeen. Maar Rutte is toch wel gewend om een goed debat en een gesprek met iedereen... Uh, altijd aan te gaan. Ja, maar het blijkt dus dat je zonder debat uh, uh, hoog kan scoren. Denk door, door, dan, ja. door 140 ja. tekens erop te flitsen. Maar dat ik, ligt er aan wie het doet, hè, denk ik ook. Hè. Welke partijen ja, of of niet. Ik denk ja. dat als je gewoon standpunten roept... Uh, uh, zonder dat je daar een discussie over hebt... dat mensen daar wel naar luisteren. Ja. En ik denk, van En Dat klinkt redelijk. Het nieuws neemt natuurlijk ook van een gesprek... als Mark met ergens een half uur praat... of welke andere partijleider overigens. Ja. Het nieuws neemt daar toch maar meestal uh, een heel klein stukje hoog, van mee. De hoogte, de hoogte. Ja, dat ja. klopt. Ja. En als je dan een tweet stuurt van... Uh, noem maar een dwarsstraat, alle Marokkanen eruit... dan wordt dat heel erg... Gewaardeerd. De gewaardeerd wordt overgenomen. Ja, dus daar komt dat, komt dat, is dat de kracht van uh, drie regels? Dat denk ik wel. Het is een ja? beetje de kracht van uh, als je, hè, populisme. Als je iets roept wat mensen... Ah, ik, ik wil dat niet op populisme hebben, maar uh, een onderwerp. Nou, ja, nee, ik denk dat als je zegt van... Goh, ik vind dat we het belastingtarief met, met 0,2% moet Precies. aanpassen. In drie regels gaat niemand het overnemen. Nee. Nee. Maar als je een schokkende kreet de lucht in gaat... Nee. Dan willen dan wel. mensen dan er graag over praten. Ja, dat is het, uh, ja, dus het zit hem in het verschil van het onderwerp. Ja, absoluut. Ja, ja. En ik denk ook gewoon dat een heleboel mensen, net als bij het referenda, een stuk onvrede hebben. En daarom roepen van nou, we willen de partij misschien wakker schudden. En in de peilingen dan roepen we gaan daarop stemmen. Ja. Uh, en dan ja. even los van uh, Geert Wilders, die volgens mij een zeer bekwaam politicus is. Ja. Nou, hij is uh, voor de derde keer op rij uh, politicus van het jaar geworden. Dus. Ja, dat, dat is een populariteitsprijs. Uh, nou, maar de, ja. die wordt gekozen door zijn collega's. Onder andere, en de ja. pers, ja. Uh, maar de pers schrijft natuurlijk graag over hem. Dus dat is logisch. logisch. Maar wat ik me dan wel zorgen over maken is... Uh, je kan politicus van het jaar worden... maar je moet ook wel zorgen dat uh, als je... steeds voordat hij gekozen wordt... dat er heel veel mensen komen. Wie komen er allemaal in die Kamer op die lijst? Ja. Er is geen kandidaatstellingscommissie. Er is geen uh, verificatie of deze mensen nee. terecht uh, geschikt zijn. Of ze de goede opleiding hebben. Of ze integer zijn en al dat soort dingen. Dus wie komen er straks in de Kamer? 25% van de PVV uh, mensen... In de Kamer zijn afgesplitst en andere partijtjes begonnen. Ja, ja. Die zijn klok, begonnen ja, ja. en afgesplitst. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel iets waar je, je al zorgen over maakt. Hoe stabiel wordt dat? Ja, ik zag Hero Brinkman op een heel andere partijlijst staan. Bijvoorbeeld? Maar die, ook van die, Klaveren die is, en Jan Roos. Die, zijn die, allemaal die is zijn eigen lijst begonnen. eigen ja. ja. Maar goed, terug naar de. Uh... Naar Zandvoort. Naar Zandvoort. <laughs> nou, ik, vond, ik vind dat. Uh, we, we, we, we zijn in de opmaat naar het landelijk fiezingen, dus ik vind het ook wel grappig om daar eens uh, over te praten. Tuurlijk. Uh, de CDA. Kamerlid Schorrol was hier uh, vorige week en jij zit hier nu, dus rog, toch wel was grappig. Michel ja, Michel he? Rog, ja. Dat is toch wel grappig. En misschien komen we zo nog even terug, want we hebben best wel een kwartiertje. Wauw, weer verheerd. Ja, en jij we doet de PR, hè? Doe jij uh, van de VVD? De VVD, VVD hè? Ja, ik ben uh, uh, bestuurslid public relations voor de VVD Haarlem-Zandvoort, lokaal wat, netwerk. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Nu ook met de landelijke verkiezingen? Wat, wat, ja, ik dan zit dan daarnaast op? ook in het, uh, in het uh, campagneteam campagne team voor onze regio met het landelijk campagne team. We hebben een okay. hoofdcampagne team op het hoofdkantoor. Dan ja. heb je daar een ja. cirkel onder. Dan hebben we landelijk 150 mensen die zeg maar, actief zijn in de campagne. En in die cirkel van 150 mensen ben ik dan ook weer actief. Ja. En zijn er kandidaten voor de VVD in, voor de verkiezingen hier, uit deze regio? Ja, we hebben uh, Wieberen van Haga, die in Haarlem uh, op de lijst ja. staat. Die ja. heel hard uh, aan het campagne voeren is. Okay. Uh, die staat op plaats 41. Dus hij moet wel heel veel voorkeurstemmen ja. gaan krijgen ja. Ja. Uh, om in de Kamer te komen. En die probeert dat is heel erg regionaal te adviseren. Ja, ja, ja, ja. We hebben meneer Broekestein in Bloemendaal. Die ook op de lijst staat. Uh, dus ja, we hebben ook een Toch aantal lokale een kandidaten. Ja, ja. Okay, ja. Je liep zelf al terug naar Zandvoort. Okay. <laughs> de partij uh, in Zandvoort uh, zit in, uh, in de oppositie. En het gaat nog steeds over uh, de samenwerking met Halem. Haarlem heeft deze week toegezegd dat uh, zij wil samenwerken met Zandvoort. Uh, blijft de stelling nog steeds dat het niet uh, handig is om dat te doen? Nou ja, ik ben een beetje voorzichtig om hier hele grote uitspraken over te doen. Uh, het standpunt van de VVD is bekend. Uh, zelfstandigheid uh, vasthouden. Het uitbesteden aan, uh, aan een dienst uh, of dienst is er helemaal geen... In discussie. Daar is helemaal geen probleem over. Daar heeft de VVD ook geen probleem over. Maar het volledig uh, wegzetten van het ambtelijk apparaat... Uh, voor altijd uh, in principe aan een andere gemeente... dat brengt de zelfstandigheid van Zandvoort op de lange termijn... denk ik wel in gevaar. Vreest, het wordt afhankelijk. Vreest de VVD dat het uh, overgaan van alle ambtenaren... een beetje het einde van Zandvoort gaat worden? Van eigen bestuurlijke kracht? Ik denk dat heel veel mensen die angst hebben. En dat ja? de mensen zoeken naar waarborgen om te zeggen... van hé, hey, hoe houden we die bestuurlijke kracht vast? Ja, blijft de vraag hoe, hoe, hoe de VVD daar dan uh, uh, straks mee omgaat. Want er is natuurlijk een grote meerderheid om het wel te doen. Inderdaad. Uh, ja. Ja. Martijn uh, Hendricks die, die, die gaat daar nog wel over in discussie met, uh, met een aantal leden. Wat ik overigens heel goed vind. Dan komt er eens een keer discussie in die raad. Um, dit jaar wordt dat besloten. En als, stel dat volgend jaar de, de, de VVD weer in uh, de coalitie komt... Dan is daar dus niets meer teruggedraaid, te draaien, of wel? Nou, als de VVD in de coalitie komt, dan is dat pas uh, na ja, de onderhandelingen over oh, ja. twee jaar. Ja. Ja, over, over een jaar eigenlijk al. Ja, maart over een ja, ja, jaar. En dan ja. moet er nog een coalitie gevormd worden. Ja. Uh, dus, ja, en er is duidelijk een, een meerderheid in de raad hiervoor. Nou, ja. tuurlijk, Zou het terug te draaien zijn, Ben, denk je? Nee, dat denk ik niet. Als nee. je een beslissing genomen hebt die uh, door de raad vastgesteld wordt en ook gewoon op de besluitenlijst komt als zijnde het besluit, dan wordt het volgens mij heel moeilijk om, uh, om weer een. Proces op gang te zetten om het allemaal weer de andere kant op te draaien. Dat dus ja. ja. is ook een vraag. Maar goed, het is een, uh, het is een item die, dat wordt nog besproken in mei. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaan we daar weer naar luisteren en dan komen de dames en heren wel weer langs ja. om hun standpunt ja. te doen. Ja. Roze 50 Plus, Roy. Ja. ja. Jouw organisatie? En, en nou niet mijn organisatie. Nou, de organisatie. De, een landelijke organisatie. Uh, Hoe is het ermee? Op zich goed. Uh, Roze 50 Plus, er gaat een, een nieuw bestuur komen om Roze 50 Plus Noord-Holland uh, weer verder vorm te geven. Wat is eigenlijk de doelstelling van Roze? De doelstelling van Roze 50 Plus is om uh, een uh, aandacht te vragen voor de dingen waar uh, Roze 50 Plus'ers, dus mensen die gay, lesbian, uh, transseksueel, et cetera, zijn, um, om die een plaats te geven in deze samenleving. Je weet allemaal, de samenleving vergrijst. Pak eh? ja. en beet 50% van de bevolking bestaat in 19, 2019 uit uh, 50-plussers. Mm -hmm. uh, en nog steeds als je naar dingen kijkt, als een gay pride of een uh, uitgaansgelegenheden of parties, dan is dat meestal gericht op pak en beet uh, 16 tot uh, 30, 35 jaar. Um, en dus willen we zorgen. Ja, zo jong, zo'n zo jonge. Ja, ik bedoel. Die ja. dansen de hele dag op die boten. En daar zie je geen 65. Dat is een groot deel. Dus die mensen hebben uh, behoefte aan een stukje verstrooiing. Maar er zijn een heleboel mensen bij die ook ouder zijn. Um, en die minder flexibel zijn of die zorg nodig hebben. En als je zorg krijgt, dan wil je uh, ook vrij kunnen zijn om jezelf te blijven. Dus veel mensen zijn vroeger in de kast geweest. Zijn op latere leeftijd uit de kast geweest. Als ik praat over mensen van. Zeg maar 70 of 75 jaar. En die. Uh, hebben soms de angst dat ze weer in die kast moeten Om dus springen nu weer terug in de kast. Ja. omdat ze in een verzorgingshuis niet kunnen zeggen: van. Uh, ik ben homo. Ja? ja, want daar zitten. Ja, heel veel verzorgingshuizen hebben nog christelijke besturen. Er zijn zelfs verzorgingshuizen oh, ja. die graag. Die niet gecertificeerd willen worden. Er is een roze loper. Dat is een certificeringsmethode. Uh, om te zorgen dat een verzorgingshuis. Uh, geen discriminatie heeft. En dat er protocollen voor zijn. En er zijn een heleboel verzorgingshuizen. Uh, bejaardentehuizen, verpleeghuizen... die dat soort certificaten niet hebben. Dus dat beleid ook niet... niet willen of niet hebben? Niet hebben, omdat je ze vaak gaat praten. er ze zeggen heel veel instanties, ook gemeentes overigens... die tegenwoordig vaak de zorg inkopen... Ah, het speelt bij ons niet, we hebben geen discriminatie. Nee. nee. Maar als dat niemand... moet je dan aan die man vragen... die boven in alleen in zijn ja. kamertje zit. Ja. Dat bedoel ik. Uh, en het is natuurlijk zo, als, je, als jij iemand inkoopt... een dienst als gemeente nu... Uh, dan moet je eigenlijk zeggen, luister... we hebben een aantal eisen, vakbekwaamheid uh, kwaliteit van de organisatie, flexibiliteit, uh, al dat soort dingen. Maar eigenlijk zou je ook moeten zeggen, we hebben ook een antidiscriminatieprotocol. We willen wel zorgen dat de mensen die hier komen werken. niet tegen iemand zeggen. Oh, maar ik wil je niet wassen, want u bent uh, een ja. lesbische mevrouw of en dat een gebeurt. homo. En dat gebeurt. Dit soort dingen gebeuren inderdaad. Daar hebben we nog steeds klachten over. Uh, dat mensen dat, dat zichzelf terugtrekken omdat ze dat niet meer dus durven te vertellen. Ja. Ja. Heb je. Ja. Dat van die roze lopen, dat, uh, dat mogen bekend zijn. Tenminste, het is bij mij wel bekend. In de regio, in Zandvoort bijvoorbeeld, zijn er roze lopers? Nee, er nee. zijn hier geen roze nee. lopers. Nee. Uh, hebben we hebben toch twee, uh, twee, grote twee grote zorginstellingen. Ja. Nou, ik ben Ik daar wezen praten? Ik ben daar zelf nog niet wijze praten. Maar dus de vereniging dan? Uh, Rolse 50 Plus wil graag in gesprek met al deze organisaties. Uh, en daar komt dus ook wat ik nu zeg. Er komt in maart een nieuw bestuur voor Ros 50 Plus voor Noord-Holland. Mm -hmm. Die weer met vernieuwde kracht uh, gaat proberen om de hele regio te bestrijken. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat het vaak wat moeilijker is om uh, heel snel met iedereen om de tafel te komen. Ja. Maar deze certificering die wordt uitgevoerd door... Kiwa onder andere, er zijn nog meer instituten, maar dat is een van de officiële uh, certificeringsinstituten die ook het ministerie en dergelijke gebruikt. De roze wordt ook gepromoot en ondersteund door het ministerie. Um, en dus we willen ook graag praten met al deze organisaties. Maar toch hoor je daar niet veel over. Maar dan, Tenminste, op, op zich, ik, ja, ze, het ook ze niet staan zeggen. niet uh, nee, voor dan, op de grond, dat is waar. Maar... Nee, maar toch, ik bedoel, uh, het is wel heel belangrijk... Ja, ik denk dat het ook in toenemende mate belangrijk wordt. Ja. Om uh, te zorgen dat mensen hier bewust van zijn. En ja. mee bezig zijn. Ja. Ik heb jullie volgens mij vorig jaar een keer het voorbeeld gegeven. Van een meneer die hier helemaal terug in de kast was. Ja, we, we, we hebben het erover gehad. Die heel hoog woont. En ja. uh, in de rollator zit. En ja, uh, niet naar buiten kan. Ja. En die dus langzaam helemaal niet meer zichzelf durft zijn. Nee. En ja. uh, als de werkster kwam. zei hij van ja, maar dat is een foto van mijn broer. Dat was zijn overleden was een vriend. Ja, ja. Ja, ja. En, ja, ja, en dan ga je dat soort dingen ja, op een gegeven moment gaat die kas weer dicht. Mm -hmm. En uh, is het met die meneer wel afgelopen denk ik. Dus uiteindelijk moet je die deuren open houden. Ja. Ja. En uh, op, op het standvoorzitter te betrekken. Huizen ja. in de Duinen en uh, de Hik en de Portaan, dat is dan in Benveld. Ja, die hebben dus geen roze loper. Is het dan uh, verstandig om met de gemeente te praten? Want die kopen daar toch ook zorg in? Ja, we willen zeker met de gemeente gaan praten. Uh, en belangrijk is natuurlijk, deze huizen zijn belangrijk. Dat daar een, een protocol bestaat. Dat mensen uh, die vrijheid hebben en dat er waarborgen zijn maar ook over, over de, te uh, De verzorgers natuurlijk, want daar gaat het over. Uiteraard gaat het om de mensen. En dat zal ook o, met Behandelen, bedoel je. Ja. Ja. Ja. Ook met de gemeente zullen we uh, graag willen gaan praten over de zorginkoop. Het moeilijke is dat er heel veel ZZP'ers werken tegenwoordig in de zorg. En dus als een zorgorganisatie zegt, oké, okay, we hebben dit protocol... dan moeten ze dus daadwerkelijk daar ook tijd aan besteden. Dat betekent dus dat als je iemand inhuurt, een losse kracht... meestal zeggen ze, van, nou ja, je hebt diploma's, ga jij dit maar doen en nou, ga daar meer. maar schoonmaken. Dat Hier moet ik je even tegenspreken, want dat mag niet meer. Tegenwoordig moet een ZZP'er een aangepast arbeidscontract hebben met zijn... Uh, uh, aansteller. En in zo'n protocol kan je het, in, in dat contract, kan je dat gewoon opnemen, toch? Ja, natuurlijk, maar ik denk... Zeker dat, nog, denk je, dat je het moet opnemen. Dat denk ik ook, dat het opgenomen moet worden, maar je zult er ook aandacht moeten besteden. Want als jij het zegt van tegen iemand, als je iemand aanneemt, je mag niet discrimineren, uh, nou, dan denk ik denk dat iedereen dat wel in een contract uh, of in zijn beleidsregel bedrijf jawel. heeft staan, maar je zult mensen ook bewust moeten maken. Ja. Net zo goed als ze training krijgen om uh, te weten hoe je iemand moet verzorgen, zullen er sommige mensen, die daar helemaal geen ervaring in hebben, ook training moeten krijgen hoe hoe ga je om met mensen? Of wat speelt er nou juist voor die mensen? Maar ga je met... met... Heel, heel Sociaal vaardigheid is ja, dat... Uh... Nou ja, dat, dat kan geleerd worden. Als je dat wil, is dat niet zo moeilijk. Als je het niet wil, dan is het vreselijk moeilijk. Dat is waar. Dus ja. daar ligt uh, de grens. Maar uh, ik zou zeggen, probeer het in Zandvoort voor elkaar te krijgen. Wij zijn zeer benieuwd. Mocht dat zo zijn, dan willen we daar weer over praten. Um, een roze 50+. Plus. Je zegt zelf al, uh, het is voor uh, allerlei festiviteiten gebeuren tussen de, uh, de 15 en de 35, 45. Dansend op een boot trekkend door uh, Amsterdam. Groot Verstijn. Nu, en daar gaan we straks met Wim Peters nog even over praten, dus we kunnen er niet al te veel over doen. <laughs> um, de, de combinatie met uh, de Gay Pride, met het idee van Zandvoort. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als dat allemaal doorgaat en dat je dan ook een misschien een pride maakt met 50 plus. Nou, dat weet ik wel zeker. We hebben uh, altijd de 50-plus boot gehad. Uh, afgelopen jaren hebben we... Vorig jaar hadden we zelfs een 70-plus boot uh, rondvaren in de grachten van Amsterdam. Ik heb wel een touwtje gespannen. Ik mocht zelf niet meevaren, helaas. Uh, dus, uh, nee, jij moet met die 50-plus boot. Uh, ja, ja, ja, ja. En uh, we hebben een 50-plus boot gehad. We hebben de boot met Geer en Goor gehad uh, om ja. wat te doen. Dus ja, er wordt natuurlijk wel op, ook op dat, dat, dat gebied meerdere gedaan. Om, om, om dan inderdaad die, uh, die 50-plus en de verbinding naar Zandvoort. Denken ja. na? jullie daar al over na in jullie of wacht je de plannetjes nog even af? Nou ja, ik denk dat we heel graag uh, straks uh, met meneer Peters willen gaan uh, zitten. Om uh, te praten van, hey, kunnen we daar in een, in een vroeg stadium uh, aan bijdragen? Ja. Ja, want het is natuurlijk wel heel belangrijk om te zorgen dat ook die mensen daar weer mee, uh, in mee kunnen ja. doen. En ook overigens, dat die mensen die misschien niet uit Zandvoort komen. Maar die wel geïnteresseerd zijn in een gay pride. Dat ook de ouderen zeggen van, hey, er zijn ook leuke dingen in Zandvoort te doen voor uh, 50-plussers. Die uh, ja. ja. roze zijn, ja. of gekleurd zijn. De roze zijn, uh, Ja, ik wil net ik heb uh, in, in opmaat aan... Uh aan die gay pride al een uh, persiflagefoto gezien van uh, Zandvoort en de regenboogvlag <laughs> <laughs> dus uh, roze dat uh, ja maar jullie gebruiken ja. de kreet roze om, uh, om ja. daar bekendheid aan te het roze het, uh, algemeen in de vereniging ja, eigenlijk gebruiken roze we ook staat boven, ervoor de regenboog ja. zit er ook wel in maar natuurlijk voor de groep waar het over gaat uh, zeg maar, die hebben het vroeger was roze de kleur voor de voor acceptatie ja. en de emancipatie Klopt, ja. van de seksuele diversiteit en dus gebruiken we roze nog omdat het juist voor de doelgroep het is heel herkenbaar. herkenbaar. Ja, ja. ja. mensen ja. die uh, ja. bakken bij het 70 jaar oud zijn, die hadden helemaal niets met die regenboogvlag. Die nee. bestond toen nog nauwelijks. Nee. Nee. Nee. nee, dat is pas later gekomen. Dat is pas later nee. gekomen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ben je bent er maar druk mee met uh, <laughs> VVD en roze en uh, eventueel straks de Gay pride. Is het niks voor jou om uh, actief in de politiek te gaan? Nou, volgens mij ben ik heel actief. Ja, ja. als als, als raadslid bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Ik denk dat... Uh, uh, we hebben een aantal goede raadsleden. We zijn bezig met een nieuwe uh, kandidatenlijst. En daar zullen we ook weer goede namen op komen te staan. Daar ben ik vol vertrouwen. Uh, ik ben een... Uh, ik denk zelf dat ik een, uh, een redelijk goede bestuurder ben. En daarom ben ik denk ik ook gekozen en herkozen. Dat wil ik ook vooral blijven doen. Ik denk dat je als raadslid ook... wel een hele grote toewijding moet hebben... Heel veel vaste tijd moet uh, kunnen steken aan, ja, ja. aan één functie. Uh, en zoals jullie zien uh, ben ik iemand die, ik werk in het onderwijs, het uh, ROC van Amsterdam, in, uh, toerisme en de gastvrijheid. Ja, ja. Mm -hmm. uh, ik studeer nog, uh, ik zit in 50 plus. Uh, ik ben heel druk zat. Uh, ja. Ik ben uh, met allerlei ja. dingen druk. Ja. We zijn nu bezig met Idaho, dat is natuurlijk ook heel leuk. Ik zwaai even naar uh, onze uh, regisseur, want hij is druk met, uh, met iets anders. We gaan zo uh, afsluiten, denk ik, want wij hebben nog maar één minuut. En als wij overgenomen worden door het nieuws, vind ik al dat een beetje... Uh, beetje sneu. Beetje ja. sneu. Ja. Roy, um, je bent met allerlei dingen bezig. En uh, ik wil zeggen, we horen vaak uh, over jou, uh, Roze. Mocht uh, een doorbraak zijn in Zandvoort, dan kom alsjeblieft terug. Dat gaan we zeker doen. En voor de rest veel plezier met de campagne. Oké, okay, bedankt voor de succes van uitzending nog. Dankjewel. Gracias. Sí, sí, sí, sí.